Mijn toentje. Mijn wijk schilderboon, die kom zo slecht op. En de splutters vreemde naar op. Mijn vrouwen stonden en mijn sloot schudde al deur. Als zo deur gaat, dan wordt dat een strap. Maar mijn toentje, maar mijn toentje, ja daar mis ik nooit in. Er is altijd die verdossie voor mij. Mijn wijk bom die kom zo slecht op. En de sputters vreten naar binnen op. Wat is mooier dan een hoeske met een mooi lapje grond? Wat is beter dan de kunstmissie? Ja, dat wij die daar stromt. Van een peer en een kou, binnien al ook de beer. En als wie om sneden, ja, dan zong wie maar weer. Mien wijkschildeboom, die komt zo slecht op. En de sputters vreten naar binnen op. in de warrels en de eer bij nonnen troets. Baal ze om de lozen en de slag lag niet goed. Tutoton en grenzui, piappen booit morgen keer. Wat as of wat zo, en die zing je mor weer. Mien de bon, die kwam zo slecht op. En de sputters vreten ab zo op. Mijn vrouw stonden en mijn sluit al de als zo deur gaat, de wordt dat een straf. toentje, toentje, ja, dat mis ik nooit hier, er is altijd die verdoosie mij. Mijn wijk schuil de boom, die kwam zo slecht op, en de sputters dus daar zo. op. Ik heb ik heb robknoedel, ik heb en ramenas, ik heb een en ook en tomaten in de kas. Ja zo kom wie met zijn allen de winter wel door. En dan komt je oor, ik gaat de kopter weer vuur. Mijn wijk schilder boom, die komt zo slecht op en de sputters vreet de zo.